Veel akkoorden en veel melodie Nou, inderdaad. Ook dissonante en kakavonie. avangarde jazz en klassieke. Nou, ze kan het wel weer met al die beloftes. Catchy liedjes en piano muziek. Iedere keer weer. Nu modern en dan weer antiek. Waar is mijn muziek eigenlijk? Ach, nee, mensen, geen. 5 1 klinkt het ook vandaag, de volle laag, de volle laag, de volle laag. Ja, goede zondag, het is weer zondag. En ondertussen ben ik nog even aan het zoeken naar allerlei achtergrondgeluiden. En uh, terwijl op de achtergrond ook allerlei geluiden worden veroorzaakt. Maar dat heeft weer niks te maken met dit ding. Ja, want het is weer zondag. Uh, het is weer zondag. En uh, dat betekent weer dat het uh, ook avond wordt. En in die avond is het uh, uur dat slaat. En dat uur luidt uh, zes keer. Of in ieder geval het klokwerk. En uh, terwijl ik ondertussen nog even zoek naar de klepel. Heb ik dus wel de klok horen luiden. En dan weet ik dat ik weer begin. In de volle laag een programma op Radio 501. Dat zich onderscheidt door... Uh, ja, door het eigenlijk gewoon niet te weten. En uh, wat gaan we vandaag allemaal meemaken? Live Harry, En ook live muziek. Uh, van Danelay. Uh, twee weken geleden zou het al zijn. En dan hadden we nog een teleurgestelde fan. Uh, ja, nu niet. <tie> uh, voor de rest. Uh, rubrieken. Even kijken hoor. Een ramsplaat. En één uh, grote puinbak Hebben we ook op de radio. Maar misschien meer naast de radio. En uh, we hebben ook rode mango's. En natuurlijk, ja, en natuurlijk de Ramsplaat voor deze week. Ouders, in aan En op vollelaag.nk kunt u dat allemaal nalezen. U, ja, u, u, u, de luisteraar natuurlijk. En ook al zich, als u zich niet aangesproken voelt bij deze term... ...dan, uh, dan nog met u het, die het na kan lezen www.vollerlaag.nl Voor al die platen. Ja, ik weet niet. Misschien dat ik vooral voor de gein ook nog een keer wat platen draai. Uh, ook gewoon de nummer 7 in die parade. Lijkt me ook leuk. En voor de rest wil ik me gewoon niet vastleggen op enige. enige volgorde. Om nog even terug te komen op die rode mango. Leuk om daarmee te beginnen. De gezellige lounge muziek, of in ieder geval die van Bernie. Grappig, trouwens. Steve Mitchell speelt erin. En wist hij ook dat Mark Tuinstra daarin speelt? Ja. Dat was allemaal... En natuurlijk Heiko Ebner. Ja, en mensen die kunnen nu al niet meer wachten met al dat soort namen. Dus we beginnen we, half vanavond Met muziek. Ja, met muziek. Kom maar op met die rooi mango. Ja. Ja, dit is kakofanie, beloofd, door uh, verschillende jingles, nou echt meer teksten en jazz. En ook wel een beetje avant-garde, dus dat zijn er alweer drie vliegen in één klap, voor zover je een muziekgenre als een vlieg wilt beschouwen natuurlijk. Maar goed, genoeg van u, dit is een rode mango for the birdies law het ah, is best knap voor een uh, rode mango, deze muziek, hier op Radio 5 in. En uh, ja, dat wilde ik gewoon even constateren. Nou, dat is natuurlijk helemaal geen prestatie van een rode mango, maar van Burliss Lounge. En ja, dan is het toch wel een prestatie. Wat kun je allemaal niet schrijven over een rode mango? Baranera of zoiets dergelijks. En meer van dat soort teksten die hier uh, gewoon over jouw Radio 5 in aan schalen zijn. Ongelooflijk. Uh, ja. We hadden weer brieven binnengekregen gekregen en wat mij opviel is dat er helemaal niet wordt gezegd over Ludo, Ludo Benninger. Ja, wel een brief daarover, maar het feit dat wij als Radio 501 als in één adem worden genoemd met uh, het gigantieteam door uh, dit heerschap, Ludo Beneker die zegt goedemorgen Radio 501 en het gigantieteam. En het gigantieteam is natuurlijk de radiozender voor het Nederlandstalige herriegeweld. Uh, ja, dat toch, ja, dat is toch wel weer een dingetje. En ik dacht ook zomaar even... Laten we dan toch maar even wat Nederlandstalig muziek gaan draaien. Uh, en natuurlijk niet zomaar muziek, maar gewoon al busjes. Ja, ik weet toch niet waarom. Misschien uh, taai ik ook wel halverwege af gewoon met dit nummer. Maar uh, we beginnen er wel mee, dat is al heel wat. Holleboer! Er liepen twee verslaafden, zomaar over straat. De een vroeg aan de ander, zeg weet jij misschien hoe laat. Hoe laat komt hier de bus... Hoe laat komt hier de bus? Hoe laat komt hier de bus? Toen zei die ander dus. Zal je het op het midden kerst, maar die weidt je zaterdagest, zorg dat was niet goed. Als stof op deze plaats zitten, ik snap er helemaal niks van. Nou, ik hoor mezelf in ieder geval wel weer, dat scheelt. Wat zouden ze over hebben eigenlijk? Klinkt wel heel theatraal, dus dat is uh, wel leuk. Had ik al gezegd dat we vandaag een uh, live artiest in de studio hebben. Vorige week natuurlijk Martine Bond, helemaal speciaal overgevlogen uit Rotterdam. Ik denk, uh, dat kunnen we nog wel even een trapje erger doen. Gewoon mensen uit Amsterdam. Uh, hey, ik, ik, ik had trouwens ook even zin uh, om even een experiment te doen. We hadden het al eerder gedaan hoor, maar ik, ik doe gewoon net zoals het weer een experiment is. Maar muziek van een uh, Uh, ik weet niet of je het, uh, het, het je pikt hoor. Ga ik pikken, denk je. Oh ja. Uh, ik heb een beetje moeite met uh, lijn vinden in dit programma. Ik weet niet waar het komt. Misschien uh, als je dan eerst een nummer doet over een rode mango. Dat komt natuurlijk dat eten van de vorige, vorige uur. Ik heb er wel een beetje trek van gekregen trouwens, maar uh, uh, geen trek die je dan kan stillen, of honger, maar uh, meer een soort uh, honger die je dan kan lessen. Uh, ja, van die dorst. Ja, ik heb er dorst van gekregen. Gewoon van dat uur met allemaal E-nummers en zo. Misschien moet ik even een T-nummer draaien. Ik zeg, zo, zo, ik, ja, misschien moet ik maar gewoon geen E-nummers draaien en Dit is dan ook geen E-nummer Want dit is uh, zit er überhaupt een E in het uh, Russische alfabet En heet het dan wel een alfabet? Nou, maar je daar het antwoord op weten Die moeten dan maar even een mailtje sturen uh, Het zou natuurlijk veilig kunnen gesteld worden Door uh, bijvoorbeeld uh, Chinese muziek te draaien Ik heb toevallig door wat Chinese popmuziek uh, mee Van Paul Wong Even kijken hoor Ja, want ik hoor net dat één nummers wel slecht zijn, dus ik moet, ehm, um... Ik heb geen één nummers mee, volgens mij. Maar wel een uh, CD-ROM dus. Uh, zou ik hem gewoon uh, starten? Ik vind dat wel okay. Ja, even kijken hoor, wat hebben we er nou? Ja, Ondertussen gaan die mensen van Danalyze, gaan het, even kijken, het geluid even analyseren. Ja. Ja, je kunt ook op de webcam kijken, wist je dat? Ja, mensen die natuurlijk blind zijn kunnen niet op een webcam kijken. Maar die kunnen, het wel, doen, die kunnen wel net doen alsof. Nou, kijk hoor. Nee, ik heb het al gehad met deze muziek. Het is niet eens muziek, het is gewoon gesproken woord. We zijn toch geen, geen talk radio, wat is het nou weer? Oh, wel mooi touw hoor, dat Russisch. Maar uh, ik, ik denk dat ik even met de CD-ROM begin. Wat is dit nou weer? Het oh, wordt in één keer 37 minuten, het was net nog 27. Nou. Nou. Kunt u ons even ophouden met dat uh, Russisch gouden hoer? Hè, Even kijken hoor. Ik was oh, dit is, een, uh, dit is spannend. Dit is een nummer dat de hele tijd verspringt. Even kijken, wat is dit nou? Ik had net nog nummer 10, en nou ook nummer 2. Oh. Ah. Gezellige CD-rom muziek. Oh, doet dat ook nog op de radio. Dat is natuurlijk wel het internet, hè. Wel een beetje een warige uitzending, dit. Sorry voor de luisteraars, ik ben een beetje in de war. Ziet u. Misschien moet ik zo maar even gewoon een rubriek gaan doen. Maar eerst uh, deze muziek. Dat was trouwens een core uh, nummer en uh, voor de duidelijkheid geen hardcore, maar gewoon uh, zangkoor. I'm fine. Ja, wist u trouwens dat voor deze cd, dat, dat je daar een minimale, minimale systeemeisen voor nodig heeft? Dus mocht het geluid nou niet goed door zijn gekomen, dan beschikt u niet over deze systeemeisen. 486SX 20 MHz. 4 MB RAM-geheugen. 16-bit SVGA grafische kaart. Met eventuele een bus. Met 1 MB-geheugen. Een double speed CD-ROM-speler. Nou, dat hoeft dus niet hè. Maar dat is een CD-ROM-speler die uh, 300... KB's per seconde aan kan. Een soundblaster of compa compatibele geluidskaart. Dus, dat is even voor de luisteraars eh, net, ja gebrekkig geluid. Wat lag dus daar aan? Oh, ja. Ik eh, ben eigenlijk wel weer klaar met deze muziek. Het gaat ook gewoon ineens door. Het lijkt wel een soort soundscape-achtig eh, geneuzel. Uh, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Laten we even een, gewoon een rubriek doen. Ja, gewoon even normale muziek, dat lijkt me ook wel wat aardig. Nou, pop jij, pop ik. Iedereen pop. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Ramsplaat, dit is je zo lekker, Ramsplaat. Ramsplaat, die voor een hammerkras in het schap staat. Schap staat, Ramsplaat, dit is je zo lekker, Ramsplaat. Ramsplaat, die voor een euro of wat naar huis gaat. Huis gaat. Ja, ook vandaag weer een ramsplaat. Het is ongelooflijk. Even kijken, uh, ja, even kijken hoor. Waar had ik hem nou eigenlijk? Oh, hier. Ja, hij zit nog in een Cellefaantje. Het is uh, een aanbieding. Het was een echte ramsplaat, want er lagen er echt uh, 30 van in de winkel. Dus uh, ze liggen er vast nog steeds. Dus als je het wil horen, dan kan dat ook. Maar je kunt ook gewoon blijven luisteren. Phoebe Snow. Phoebe Snow met, uh, even kijken, hoe heet die plaat eigenlijk? Natural Wonder. Eh... Uh, en die moeten nog uit het cellefaantje halen. Hoe gaan we dat nou even. Ja, vorige week of twee weken geleden ging het cellefaantje nog heel makkelijk. En nu gaat het weer ouderwets lastig. Dus uh, ik stel voor dat we even een, uh, uh, ja, een gezellig muziekje draaien. Maar wacht, misschien is dit toch genoeg. Ja. Oké, okay, en dat nummer dat we gaan luisteren vandaag... Ik heb hem gewoon in, uh, in 13 seconden... Heb ik hem uit een aantje gehaald. Dat nummer heet Changed. En het komt dus uh, van die plaat. En uh, het is dus uh, een singer-songwriter. Kijk, ik wil me laten vertellen. Oh, wat handig, met de teksten er ook in. Dat is super. blind Ja, en de vraag is natuurlijk even... Hij ze echt fiebersnow. Ja, erg hoor. Oh, Roger Butterly op uh, akoestische en elektrische gitaar. Maar. Hij zet echt fiebersnow. Of ze geeft haar uh, echte naam gewoon niet prijs. Chapter heeft het uh, geproduceerd. Pieter Snow trouwens zelf ook. I remember how my last 20 dollars was spent. Remember when you left, don't know where you went. Remember when I had something in the bank. Ja, even kijken hoor. Je kan trouwens ook meezingen met dit nummer. Uh... Oh, wacht, daar staat daar staat die tekst dan. Oh, Changed, oh, sorry. Ik dacht changed. dat het dat nummer Natural Wonder heet, maar hij heeft een plaat, natuurlijk. Every in my body has been. Hmm, ik heb ook geen zin om mee te zingen, eigenlijk. We gaan nog wel lekker luisteren. I used to be reckless Wat een zijklaat ook. Nou, even kijken. Um... Ja. Ik denk dat het gewoon tijd is even voor echte muziek. Um... Ja, waarom niet gewoon. Uh, J. Jay... Nee, ook okay, al hebben we mijn zin in. Even kijken hoor. Uh, anders doen we het gewoon even de plaat voor je, de plaat voor je hoofd. Oh ja, dat moet ik ook nog draaien. Laten we dat maar gewoon doen. Want meestal is dat wel gewoon kwaliteit. Plaat voor je hoofd. Vorige week was trouwens uh, Audio Adam. Die heb ik ook helemaal niet gedraaid vorige keer. Dus uh, laten we. Zal ik die ook gewoon spelen? Nee, doe eerst. Uh... Jugudjeng uh, van Imelda. Dit is deze week. Jugudjeng. Oh ja, of DJ Oogudjeng. Plaats voor je hoofd. Van Imelda. Of was het uh, nou Imelda? Dat ze gewoon heet. Ach, zoek het uit. In mijn leven heb ik iemand ontmoet en zeiden ze dat ik je liefheb. From the day I laid my eyes on you I only needed to hold you Why? There was magic in the atmosphere Everything in life so clear We got it going on My love for you so strong Never Never in my life I met someone and the to give my heart to Nou, nu we, we toch lekker in dit funk uh, dingetje zitten, Dan gaan we gewoon nog even door met funk. Oh! Han Litsch heeft ook een plaatje gemaakt. Zoals onze kunstere in de studio ook gezellig weet je vingelen. Dat horen we gaan. Ja, u niet, maar wel, wel U hoort het nu niet, maar misschien ook wel graag. U hoort het niet graag niet. Dat is het. Wilt u even weten hoe dat nummer heet? Bairo Alto. Van een plaat. En die plaat wilt u zeker ook weten hoe die heet? Dat zal ik wel niet? Epifani. Op Epifani. Nou eigenlijk, in ieder geval heel episch. Tere na, na, ta na, ta na ta na, na ta na. na, ta na That it Thank you. Het nummer was natuurlijk in het kader van de bekende. Ja, wat staat er nu op nummer 7 in de Range En dat is inderdaad niet Nitin Sony. En dit was het nummer Daybreak Instrumental. En ja, inderdaad, hier staat op de plaat met allemaal instrumentale nummers. En. En. Uh, wat was het ook weer? Oh ja, remixen. Dan gaan wij verder met een nummer dat speciaal geschreven is voor mensen die luisteren naar platen van Joris Zwart. En hij staat dan ook op een plaat van Joris Zwart. En dat nummer heet I Say Nothing. En laat ik daar maar ook niks meer zeggen. We'll come on. Gisteren dan ons live op uh, Pop at The Park. En dat was erg uh, koddig. Ik zal straks nog even een uh, bootleg laten horen van uh, dit nummer. Maar dan met een uh, orkest erachter. Geinig hè? nothing. Is move. Enig... Op enig moment ga je dit dan met orkest spelen en dan klinkt het ongeveer zo. Dat was gisteren, dus Poppet het Park uh, arrangement van uh, Niemand Minder dan Bouter Hakhoff. En dit uh, is heel zien trouwens, deze opname. Dus. Uh, vandaar dat het ook wat uh, zachtjes klinkt. Maar dat komt helemaal goed hoor, beloof ik nu. Keep on We'll Ja, en zo klinken... Ja, applaus. Ja, inderdaad. Hier op Radio 51 ook applaus wordt gedraaid. Ja, heel goed. En dan gaan we nu... Dames en heren. Dan nu, eindelijk, na het afloop van dit uur... Reclame. Ja, even kijken hoor. Mensen reclame. Wat hoor.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 Word ook friend en ga naar wordchild.nl. elke donderdag op Radio 501. Radio 501. De Radio 501 daar alle donderdag. Smiddags 1 uur tot middernacht op Radio 501.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 Ieder geval 501 echte muziek, echte radi, radi, radi, radi, radiopiano, piano, blaasinstrumenten en drums komen allemaal voorbij hier in de halfvolle laag. Oh, met je bord op schoot en al je eten in je kraag, je schrik je toch dood? Wat een halve zo veel herrie zo luidt het de vies hier op jouw radio Zo op je trok ons homoflies om, Dacht je even rustig ons banen te dineren? Nou dat is dus niet waar vandaag is ontbeer In de volle volle volle volle halvolle laag Nee, het wordt echt niet mooier Kent vriezen, kent ooien Ontkronen en tooien Hij dit te klooien, wat te met platen te gooien. Dat is waar je het moeilijk moet gaan doen. De volle laag, al volle laag, al volle laag of hij noeien. De volle laag op radio 501. Studio Sport is weer op TV Volle laag. En het is weer tijdens het diner. Ja, het diner. Maar de volle laag gaat gewoon door. Dus zijn wij weer in koor. Uurtje twee. Yeah, yeah, yeah, yeah. Nou ja, geweldig. Uh, er zitten hier on ondertussen allemaal mensen in de studio: en eentje met een contrabas en eentje met een gitaar. En, uh, en ook een heel stel uh, stembanden. En daar komen we later op terug, want daar gaan we natuurlijk wat mee doen. Dat is nieuws. Nee, we hebben het hier over Denalise. En ik kom zo terug naar het nummer Bad Girl van de Fanra Bad Heart. Oh ah, nee, Ben Heart. Kijk weer rond in de studio, het gevaar ligt op de loer, ultiem gevaar, overdreven gevaar, maar nooit te zeer overdreven, want wat komt daar aan drijven? Wat zie ik daar in de dobberende golven op het vader Jacob stage? This. Mensen, een warm applaus voor analyse of Denalyse. Ja, het is uh, niet gevaarlijk en heren. Uh, Luistert u uh, met een gerust hart naar uh, deze radiozender. Er is niks aan de hand, behalve dat er uh, twee mensen op het podium staan. Welkom. Welkom. Hallo. Hallo, uh, Danielle. Uh, alles uh, kunnen vinden? Alles kunnen neerzetten hier? Uh... Helemaal gelukt uiteindelijk, ja. Dat is we even installeren, maar het is helemaal goed nu. Ja, jullie zijn Pasen er. Precies uh... op het podium. <laughs> ja, stel jezelf even voor uh, voor de voor de luisteraartjes thuis. Ja, ik ben Danielle Cornelissen en ik speel vandaag met Jaap Cohen. Ja. En uh, ja, we spelen al een tijdje samen, iets van drie jaar denk ik. Dat is al een, een aardige poos. Ja. En uh, ja, We spelen op verschillende plekken, op festivals, cafés. Uh. Radio is de eerste keer, denk ik, met onze tweeën. Ik heb zelf wel een paar keer op de radio gespeeld, maar nog samen niet, nog niet. Nog niet, dus nog niet met z'n tweeën. Het is onze debuut op de radio. Nou, dat is toch fantastisch? Ja. Nou, hartstikke leuk. Uh, want jullie spelen in een soort van uh, dreamy folk, uh, zeg je dat zelf? Uh, ja. Is dat uh, van die volksliedjes waar iedereen uh, al, uh, van, uh, altijd van droomde, maar nooit durfde <laughs> te, te spelen? Uh, nou, het is vooral dromerig. Uh, eigenlijk zijn het, ik noem het altijd muzieklandschappen of emotielandschappen. Ja. Want het is niet heel lyrical. Het is geen hele verhalen over van this man walked down the street. And na na na. Ja. Het zijn meer uh, emotiefragmenten en daar werken snaarinstrumenten ook heel mooi bij om te accentueren. Ja. Gevoelige snaren, zeg maar. Ja. <laughs> En mijn stem is ook, mijn, uh, mijn hoofdinstrument, eigenlijk is de gitaar mij aan het begeleiden. Of ben ja. ik dan zelf, toevallig, omdat ik deze twee handen zelf ook nog heb. Ja, dat is wel handig. <laughs> en, uh, ja, maar eigenlijk uh, zijn uh, stembanden ook een soort snaren. Ja, ja, dat vind ik ook, ja. En dus uh, all-string <laughs> band, zeg maar. Uh. <laughs> ja, en als ik Shiva was, dan had ik nog veel meer uh, kunnen spelen. Want dat had ik het liefst gewild, dat ik alles zelf kon spelen, <laughs> om tegelijk drums, Whatever, viool, ja, gewoon de one-woman band. Maar goed, ja. uh, Jaap Cohen uh, is aan je zijde en ja. uh, toch wel een redelijk gelauwerd uh, muzikant. Ja. Als ik dat zo even mag zeggen. Uh, met dan ook een heel repertoire, of in ieder geval een heel uh, arsenaal aan bands uh, waar hij in heeft gespeeld. Ja, hij speelt in verschillende formaties. Wil je ook vertellen, ja Nou, oh, dus het gaat uh, interviewen, ja, oh, oh daar, ga, daar gaat het geluid uh, mensen... Het ligt niet aan uw computer, het ligt gewoon aan, uh, aan de kamerballatuur. En daar komt hij hoor, daar komt Jaap. Wat is jouw achtergrond, uh, Jaap? Uh, ik ben eigenlijk uh, klassiek bassist in symfonieorkesten en dergelijke, kamerorkesten. En uh, de laatste jaren ben ik steeds meer van uh, het lichtere genre gaan doen. Ook uh, meer jazz, dan, ook. Nou, meer uh, de blues-kant op. Jazz is dan toch weer een andere uh, richting, dat doe ik ook wel, maar uh, het is meer uh, de folk kant op gegaan. Ja. Waar, van, waar die, van waar die omslag... Uh, was je het beu al, dat klassieke... Uh, nee, het uh, ging gewoon wat minder in de hele klassieke business. Ja, want je hebt Orkestert Constatorium die, gedaan. Die, ja, heb ik gedaan. En orkesten waar natuurlijk op bezuinigd wordt. Op, ja, inderdaad, ja. En dan uh, steeds meer... Je krijgt steeds meer kleine orkesten met koorbegeleiding en dergelijke. Maar ja. De grote symfonieorkesten, dat... Uh, daar wordt ontzettend op beknibbeld. Ja. Ja, we hebben gisteren nog een enorm orkest gezien. Ja, daar zat je ook gewoon niet tussen. Dat is... Uh, je, vinger, je voeten niet tussen de deur gekregen... maar uh, wel met de volk aan de kant. Uh, is dat dan achteraf ook gewoon iets waar je gewoon heel blij mee bent... Uh, dat je het bent gaan doen? Ja, het is, uh, het is uh, heel anders. Uh, het, is, uh, hmm. het is een heel ander wereldje. Ja. Het is ook heel leuk om te doen. Uh, ja. Je hebt, hebt vaak het publiek veel dichter op je. Ja, je staat het is vaak uh, bij de klassieke muziek... Dus er zit een flinke afstand tussen het publiek en uh, de uitvoerders... Ja, en nu sta je af en toe gewoon in kroegen te spelen en dan ja, staan ze in één keer op bal ja. voor je. Ja, klopt. Kun je bij, bij wijze van spreken het uh, snotteren kun je gewoon nog verstaan. Ja. Ja. Oké. Okay, Bierglazen ja, uh, die op de grond ja, vallen. Ja, er gisteren ook in een huiskamerconcert gespeeld en oh. dan, dan merkten we ook van, uh, dat je dan echt helemaal op de mensen zit. Ze zitten inderdaad letterlijk in je neus, maar je ziet ook gelijk de reacties van hoe ze op jouw muziek uh, reageren. En, uh, is eigenlijk wel heel mooi. Ja. Heel anders als in een café, of, uh, ja. waar mensen of uh, ja de muziek als achtergrondmuziek hebben, of ja gewoon doorgaan met praten, of weet ik veel wat voor context, maar in ieder geval, gezet komen ze echt om te luisteren, en dan zitten ze ook nog eens heel dichtbij. Dus. Ja, dat is heel spannend, lijkt mij ook. Maar ja. het uh... Ja, laat me gewoon hier ook een huiskamerconcert. Maar dan in deze huiskamer. Maar ook natuurlijk bij de huiskamers van al die luisteraars die hebben ingeschakeld op Radio 501. Ice. jullie komen een paar nummers spelen. Waar beginnen we ooit mee? Met het nummer Insight. En dat nummer heb ik geschreven voor, nou ja, voor mezelf eigenlijk. Maar tijdens FOM, dat is... Een singer-songwriter-contest waarin je een maand lang nummers schrijft. ja, En uh, vijftien nummers schrijft in een maand. Dus dat is vijftien. behoorlijk aan, uh, poten. Ja. ja. En er zijn twee nummers van uh, uh, ja, Overgebleven die ik blijf spelen. En die gaan we ook vandaag spelen. Nou, leuk. En daarmee beginnen we met Insight. Helemaal goed. Nou, uh, Letter Rip zou ik zeggen hier live in uh, op het Vaderjaar stage. Uh. Denalyze. Try to follow these rhythms inside Try to follow these rhythms inside Dankjewel, dankjewel voor deze, deze klanken. Uh, wat wat uh, komt er uh, als volgend uh, liedje voorbij uh, ge is dat, dat Is dat ook een nieuw, uh, nieuw nummer? Ik wou ook nog even zeggen dat het echt net een heel orkest klinkt zo hier in de studio. Het is wel heel gaaf. Oh. Het volgende nummer is Overseas. En dat, uh, dat is een wat ouder nummer. Uit uh, 2010. Dat staat ook op mijn eerste EP. Hoe heet die EP? Um, debut. Kijk. ja. Het was Goeie zo. titel. Dek de lading. Ja, zoiets. Ja. Het was mijn debuut. Ja. Ja. Vond ik toch de beste naam. Nou, ik heb er heel lang over nagedacht. Nou nee, prima. Het, het nummer heet nogmaals? Overseas. Overseas. En dat gaat over uh, Amerika of gaat het over... Uh, ja, over iemand in Amerika, ja. Een uh, bestaand iemand? Een bestaand iemand. Oké, okay, nou, we gaan luisteren. Maar? Het ja? is inderdaad vrij dromerig. dus het ook Vrij interpretabel uh, wat dat betreft. Ja, precies. Iedereen mag er van maken. Van, ja, precies. Over een heleboel zeeën. Ja. <laughs> ja, ook overdrachtelijke zeeën. En natuurlijk ook in het Duits is een zee natuurlijk betekent meer. Dus uh, je kan nog veel meer met de tekst. <laughs> Oké, okay, mensen, live op het Vadiaco-stage over the seas. <laughs> Goed, uh, ja, ik zeg uh, gewoon doorgaan. Vooral doorgaan. Zijn jullie er uh, klaar voor om nog een nummertje te spoelen? Ja. Inmiddels ben je nog even aan het... Uh... Ja, het lijkt wel eens m'n gitaar ineens hardig Dus ik zit even van... Nou, het volgende nummer heet... Nou, ik zal eerst even uitleggen oh, iets ja? over het nummer. Uh, het is een country murder ballad... En ik oh. dacht, laat ik eens een country murder ballad schrijven. Is dat dan een, uh, een ballad over een moord in de in country? Het <laughs> is een, een fictief verhaal wat uh, goed bij een, een film zou horen. Ja. Zo'n Amerikaanse good, bad and ugly... Uh, een oh, spaghetti film. western. Yes. Although I don't eat spaghetti because I'm gluten-free. So ah. Gluten-free spaghetti movie, I guess. Ja, Te gek. Gluten-free spaghetti western movie. Dat klinkt wel goed eigenlijk. Ja, te gek. Lang nou de afkorting. Maar hoe heet dat nummer ook alweer? Want dan ben nummer... ik nou spontaan vergeten. Het nummer heet I Shut Him Down. I Shut Him Down. Oh, die, dat nummer, ja, ik heb hem wel eens gehoord trouwens op Magneet. Want ik heb jou daar gezien. Ja. Trouwens, uh, u, u kent misschien nog wel die, uh, die uh, ja, mensenluisteraars thuis. Hè? Die kenden dat misschien nog wel. Die reportage. U weet wel, de live verbinding met het verleden. Waarin natuurlijk... Uh, een passage kwam over cuttypies en daar, uh, daar figureerde u in. Ja, volgens mij kwam ik ineens binnen voor in een uitzending of zo. Ik wist niet eens dat dat live was, dat hoorde ik dus pas vorige week. Ja, precies, dus dat uh, was volslagen live. En uh, ja, ik zou zeggen, uh, shut him down. Uh, nou, ik zou zeggen, schiet hem erin, in, uh, in die nullen en die ene. shut him down I shut him down we never For Een, een, een, een cowboy die behoorlijk behoorlijk uh, kassiewijl is. Of was het toch een indiaan? Ik weet het nog niet helemaal. Een bankdirecteur, een kijk. Ja, dat heb je natuurlijk ook in het, in het wilde westen. Heb je ook nog banken? Dat is ongelooflijk. Dat een hele kredietcrisis die ik doodschiet in één keer. In één keer gewoon dood. Dood! Ja, daar hebben ze het nooit over in Den Haag. Belachelijk, trouwens. Gewoon doodschieten. Oh ja, gewoon even, gewoon even inspireren. <lacht> ja. I shoot you dead. <lacht> Precies. Uh, la, laten, want je had er vier nummers, geloof ik? Ja, vier of vijf. We. Ja. Uh, zullen we nog eentje doen? En dan gaan we daarna even een pauze liedje draaien. En dan, uh, weet ik veel, andere, andere uh, draaien we gewoon nog een andere klassieker. Zullen we dat zo uh, eens ja, even doen? We, we hebben een, een uh, afsluitnummer, Maar we hebben ook nog een uh, s cover. Um. Mocht het nog uh, kunnen? Mocht het nog kunnen? Ja, we, we gaan even kijken. Ik heb, ik heb nog een bijzondere opdracht, maar dat komt dan uh, vanzelf nog wel. Oké. Okay. En uh, ja, ja, misschien houden jullie helemaal niet van opdrachten. Zijn jullie gewoon van die stelletje anarchisten? Nou, dat hangt er vanaf. Ja. Je kan natuurlijk ook de opdracht nog helemaal verkloten. Ja, precies. Nou, dat is ook leuk, ja. Zo'n <laughs> spannende radio. Uh, het laatste nummer in ieder geval uit deze set. Uh, wat, uh, wat, wat gaat u de luisteraars brengen? Het nummer heet Colored Light. En ik kijk ook recht hier in de roze lampen, dus het klopt weer helemaal. Colored light. Sorry, wat dat is niet. Ja, nee, dat uh, geeft niet. Uh, kan, ik kan nog wel even een uh, fanfare of zo. Colored Light, dames en heren. Denk ondertussen even na, wat, waar kan dat nummer over gaan? Weet u waar het over gaat? Uh, stuur dan even een brief naar uh, de volle laag. Uh, ter attentie van Radio 501 of andersom. En dan uh, Koepersweg nummer 1, 624 aa in Horen. En dan toevoegen tussen haakjes bij Blokker. Want anders komt het waarschijnlijk op Terschelling aan. En daar hebben we bij Radio 501 zo bijzonder weinig aan. Dus weet u waar het nummer over gaat? Stuur dat dan op. En wie weet wint u wel die fantastische idee van... Um, God, weet je ook weer? Nou, niet, niet van Patra, maar... Oh ja, trouwens, u kunt ook nog steeds een uh, cactus sturen, want uh, die, die cd van Peter-Jan Rens zijn we nog steeds niet kwijt. Dus uh, heeft, u nog een, uh, heeft u nog een cactus staan, of fout u er eentje van papier, dan kunt u die cd winnen van meneer Cactus. Geef nooit op, staat er ook op. Dus ze zeggen, geef nooit op bij het vouwen van die cactus. Stuur hem op in een envelop, en als die past, uh, in een pakketje. Goed, Colored Light, uh, dames en heren, hier uh, live op Radio nu hij. beste mensen. Sorry voor de valse gitaar. Nou ja, goed, dat, uh, dat, dat wordt dan weer vergeven. Dat soort dingen, dat we ook wel weer hier op de radio. Uh, we gaan hier even ja. luisteren naar een liedje van een band die we ook hadden uitgenodigd, maar die kon helaas niet komen. De Smashing Pumpkins. Maar uh, ja, weer, weer de, de gast die niet kwam, uh, zullen we zeggen, in het kader van Rob de Geel. Hier op radio ja, het, is toch ook, het is toch ook wat met die, uh, met die gasten van tegenwoordig. Ja, dit waren gewoon vier nummers van Dennerlijs. Uh, Dennerlijs.nu, toch? Ja, ja als, als ik hem zou hebben, ja, dat zou wel een zijn. Het is op ReverbNation.com slash ja. Dennerlijs. Oh, Reverb. Dus mensen die weten, het is wat anders dan een proverb trouwens. Dat is weer een voorzetsel, geloof ik. Toch? <laughs> Bent te vinden op Facebook en Twitter en alle sociale media ongeveer. Nou, mensen doen gewoon even een analyse van het internet en dan ja. komt u vanzelf wel terecht. Uh, straks nog even terug, denk ik, hoop ik, met een opdracht. Maar wie weet komen ze wel terug met onze opdracht die ze niet gaan vervullen. Zij gaan ondertussen nog even gewoon verfrissen en, uh, weet ik wel, koffie drinken of zo. Terwijl wij gaan luisteren naar een liedje uh, over nerds in, uh, en oftewel geek. Geek is dat dezelfde een nerd. Het is in ieder geval iets dat in... USA voorkomt. En nerds komen ook voor in de USA. Zo komen er wel heel veel dingen voor in de USA. En ja, we spreken hier van een trend. En van een band. Jawel, de Smashing Pumpkins. op 501. Hey, niets zijn... meer u, u, u. We de radio 501. kennen we nu hele rare dansjes. Wat krijgen we nou? Kunnen we nou wel even een uh, jazz dingetje doen? It, ja, will I, will ja, I, ja, I, om met Charles Grail te spreken. EN Uit Amsterdam komt ie. Hou jullie je niet zeggen? En uh, 3 januari staat ie hier in de platenkast. God, die, uh, die, uh, die, uh, die geweld, dat geweldige duo. Uh, al die uh, schorpioenen op het... Wat zijn dat toch veel? Schorpioenen op het podium in één keer. Ja, dus daar staan ze weer. <lacht> <lacht> er worden allemaal geluiden gemaakt. Is het meestal heel lief, maar als iemand ons iets aandoet... dan bijten we heel hard. Oké, okay, we'll never forget. Nou, dat... Uh, uh, en uh, bijvoorbeeld een jas aandoen. Dat... Uh, geen probleem. Oh, geen probleem. We hebben je een opdracht uh, gegeven. We hebben natuurlijk gedicht van Ludel Benninger. En daar hebben we natuurlijk uh, uh, brieven gekregen dat... Uh, ik deed het eigenlijk altijd op cheesy uh, klassieke muziek. Ik bedoel, heel mooi hoor, maar... Weet je wel, van die tender love uh, liedjes, weet je wel. Nou ja, dat gaat gewoon, uh, weet je wel. En uh, ik heb hier nu het, uh, het nummer, uh, het gedicht, De vier getijden En ik dacht, als ik het nou... Uh, die brieven wil ik best uh, serieus nemen, zeg maar... Dus als we dat nou gewoon op een melodie zetten en als ik dan gewoon een beetje begin te, te zingen. Misschien dat mensen dat dan wel kunnen waarderen. Ja, Zie je dat uh, zitten, die, die begeleiding? Uh, bring it on, dude. Oké. Okay. Dus, uh, het, uh, ja, dus ik zou uh, zeggen, zet dat in. en uh, We misschien proberen wel wat. En uh, nou, Ik vind het wel heel dapper dat ze het aangaan, want uh, jullie hebben nooit met mij. Uh, ja, de, de, de spray in A of zo, of, uh, ik, ik weet niet. A mineur? Of is, wat voor lage jaargetij? Ja, de viergetijden, het begin in de lente. Oh. Maar ik doe me gewoon mm. alle jaargetijden hetzelfde, hetzelfde melodietje. Okay. Voel je tintelen lieveling? Dat je hart steeds sneller slaat. Elke liefde om een sluiering. Verliefdheid die maar niet overgaat. Voel je die warmte in je hart? Zelfs in de nacht niet afgekoeld. In je hoofd totaal verward. Voel je die trilling door je gaat? Oh. De prille liefde weggespoeld Voel je de trilling door je gaan Van een briesje tot een harde wind De koning komt, mijn lieve kind De koning komt, mijn lieve kind Voel je de trillen vriezige kou de haard verwarmt je hart van steen Kom maar bij mij mijn lieve vrouw Samen komen we er wel doorheen De prille liefde weggespoeld De koning komt mijn lieve kind Verliefdheid die naar niet overgaat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 komen we er wel door Ja, ja ja, Ludo Benninger, Eat Your Heart Out. Dankjewel. Daniel uh, featuring uh, Ludo Benninger. Geschreven. Buma Semra 2355. Geschreven in 1999. Het was alweer een oldie, de vierjarige tijden. Ik zou ze zeggen, briefschrijvers, eat your fucking heart out. Oké, okay, dankjewel. En uh, nou, jullie zijn te zien op alle different podia. Ja. In Creta, bijvoorbeeld. Of was dat jij in je eentje? <laughs> ja, ik ben bezig, maar... Het is nogal challenging in de recessie en na, na het seizoen <laughs> om daar nog een betaalde gig te vinden. Maar misschien ook als er nog een Ierse pub over is. En er zijn twee vrienden van mij mee bezig. Maar ik wil ook gewoon lekker daar de Griekse muziek even weer horen. Ja. En uh, als ik daar gewoon een beetje kan spelen, vind ik het ook wel heel leuk. En lekker in de zee zwemmen, dat is voor mij ook muziek. Dus, uh, ja, de golven. Vond ik ook weer lekker cheesy. De golven ruizen. En de golven ruizen, en dat doet het leven, Bruisen. Nou. Zo is het normaal. Nou, uh, laten we zeggen, tijd voor muziek. Uh, en waarom niet gewoon muziek van uh, niemand minder dan Bob Fosco? Is dat is wel leuk, toch? Ik vind ik wel een goed plan. Goed plan. Het woord is gevallen. Inderdaad, het woord ruisen is gevallen. En op het moment dat het woord ruisen valt, dan uh, ja, moet je dit nummer spelen. Het woord is gevallen. We kunnen niet meer terug. We... Onderuit, we moeten wel, het is gedaan langer Dan neemt niks, maar niet heel lang, dus we gaan gewoon verder met nummer 8. 1 2 Het is stuk gebroken, gebroken. Helemaal kapot. Het is stuk gebroken, gebroken. <tompaar> in Helemaal kapot, alles loopt eruit. Het laat los aan de randen, het begint te het trekken in de hoeken. Kijk, het wordt al zacht, het is stuk, gebroken, gebroken. Helemaal kapot, het is stuk, gebroken, gebroken. Kapot, dat zit je nooit meer in elkaar. Alle knopen laten los. Daar kan je niks meer mee beginnen. Doe er maar wat anders mee. Het is stuk, gebroken, gebroken. Helemaal kapot. En het is stuk, gebroken, gebroken. Kapot, ah, oh. ah. Oh. Dit zou ik heel snel weg doen Moet je raken wat de lucht. Het ziet er niet meer uit. Dat is stuk. Het is stuk. Gebroken, gebroken. Kapot. Het is stuk. Gebroken, gebroken Het is stuk. Het is Het is stuk. gebroken is gebroken. Helemaal elmo chop het is een Nou, we gaan even verder met Sebastian Liebold. Dit is zo gelijk het einde van dit programma. Hoe kan het nou? Hoe kan het nou niet keer het einde zijn? Het is veel te snel gegaan. Ondertussen, uh, ongelooflijk, maar Dennerlijs gaat gewoon door. En wij gaan even hey. door met Sebastian Liebold. Met het nummer Abracadabra. Ik kan je niet thuis brengen. Hé, hey, er gaat nog iets door. Ik kan jullie thuis brengen en het is inderdaad Sebastiaan Libot die hier zingt.